Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee oud-leerlingen willen dat een streng christelijke school wordt vervolgd om hun anti-homo-beleid. Het gaat om het Gomaris in Gorkum. Op die school werden leerlingen soms gedwongen om tegenover hun ouders uit de kast te komen. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om strafbare feiten, maar is het beleid inmiddels aangepast. Ze willen de school daarom niet vervolgen. Ex-leerlingen Marijn en Mees vinden dat wel nodig. wij... We krijgen niet het gevoel dat de school ervan geleerd heeft. Um, niet genoeg, naar onze mening. En misschien is het enige manier waarop ze wel gaan luisteren... is wanneer er een echte rechtszaak komt. Um, en ik, ik hoop ook gewoon dat het voor nieuwe leerlingen... en voor scholen in heel Nederland een signaal afgeeft van... Hey, wat hier is gebeurd mag niet en er hangen consequenties aan. De twee willen het OM dwingen de school alsnog te vervolgen... In Oostenrijk wordt in meerdere steden een huisarts herdacht die uit het leven stapte. De dokter kreeg zoveel haatberichten en bedreigingen over haar heen dat ze zelfmoord pleegde. Ze was een van de gezichten van de coronapandemie in Oostenrijk en legde regelmatig dingen uit over het virus en vaccins. Heb jij donkere gedachten en wil je hulp? Bij 113 zitten ze voor je klaar aan de telefoon en via de chat op hun site. Weer boerenafval op de snelwegen. Vanochtend vroeg zijn pallets en hout in de brand gestoken... op de oprit naar de A7 bij Marem in Groningen. Een speciaal bedrijf ruimt het op, omdat er waarschijnlijk ook asbest tussen zit. Het is de zoveelste dumping. Boeren doen dat al dagen om te protesteren tegen de stikstofplannen. En een pijnlijk weekend voor een Amerikaanse honkballer van de LA Angels... schrijven Amerikaanse media. De pitcher gooide een bal met 146 km per uur naar hem toe zodat hij hem flinke jetser kon geven. Maar de bal eindigde niet op zijn honkbalknuppel, maar op zijn hoofd. Zijn helm viel af en de klap was zo hard dat de honkballer moest worden vervangen. Het weer nog in het zuiden hou je kans op regen vanmiddag. Vanuit het noorden komt er meer zon door. Het is 19 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Een file op de A7 richting Friesland bij Brees Dijk. Twee kilometer met zo'n vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Rainbow Radio Zandvoort. Welcome, my dear, dear friends. Let the party begin. Somewhere. Somewhere. Oh, the rain. Rainbow Radio ZFM. trends verleggen optimaal zie fm I Kiss the Girl, Katy Perry, live vanaf Rainbow Radio Zandvoort, de locatieuitzending. Pride at the Beach is natuurlijk gisteren ook al van start gegaan, met eigenlijk een beetje voor mezelf een uh, kerkelijker zondag dan uh, normaal. Maar wat gaan we dit uur doen? Natuurlijk helemaal in de trant van uh, Rainbow Radio Zandvoort, LHBTI, afwisseling met muziek, uh, serieuze onderwerpen, interviews. En uh, ik mag de, deze editie ook weer een uur inrichten, en dat doe ik natuurlijk graag, want en dat doe ik eigenlijk, je hebt de, uh, een half uurtje geleden mijn column natuurlijk al gehoord op dezezelfde zender. En uh, die heet Pride in the Mirror. En dat is eigenlijk uh, de, de titel die dit uur ook krijgt. Want we gaan eens naar onszelf kijken. Dat vinden de meeste mensen die zich identificeren met LBTI niet zo erg om naar zichzelf te kijken. Maar dan toch vanaf een andere bril. Welke kant moet het op uh, met Pride? De viering van liefde, acceptatie en trots. Aan de hand van een inspirerend verhaal geven we die vering uh, van die kwetsbare vrijheid dus weer een beetje kleur, nieuwe kleur misschien wel. Uh, in een tijd van polarisatie met dus een zoektocht naar een inclusievere samenleving en verworvenheden die op het spel staan. Die zoektocht doe ik vandaag met uh, Dominique Wiedemann uh, uit Amsterdam. En uh, de student communicatie en informatiewetenschappen aan de UVA. Een goed gesprek, dus in combinatie met toepasselijk muziek, deels uitgekozen door hemzelf. Uh, welke de spiegel die jij ons voor gaat houden, uh, door deze persoonlijke noot nog meer kracht bijzet. Uh, hij hing afgelopen vrijdag samen met zijn huisgenoten de meest inclusieve versie van de Pride Progress vlag voor het raam, maar ziet zelf toch liever de regenboogvlag wapperen. Schreef eerder over de risico's van nieuwe culturen voor de tolerantie in Nederland en de toestand van LHBTI asielzoekers in ons land. Hand in hand over straat lopen is veiliger in een plattelandsdorpje dan in Hartje Amsterdam en ziet het conservatisme als reële dreiging ook in Nederland. Dominique, welkom. Dank, Jelmer. Ja, wat, uh, wat leuk dat je vandaag uh, naar Zandvoort bent gekomen. Helemaal uit het uh, verre Amsterdam. Nou ja, we zijn uh, op verschillende manieren natuurlijk uh, met elkaar verbonden. Omdat ja, Pride at the Beach een onderdeel is van uh, Pride Amsterdam. Uh, hoe is die sfeer daar uh, bij jou in de stad? Hartstikke goed ook. En we hebben ook hetzelfde uh thema natuurlijk. Ja, My Gender, My Pride. Of natuurlijk, maar dat, daar kwam ik... Uh... Ja. Vlak voorafgaand uh, dat ik hier, uh, hier binnenkwam, kwam ik daarachter. Dat het gewoon hetzelfde thema is ja. My Gender My Pride. Nou, goed dat je het aanhoudt. Is dat een uh, mooie invulling van dit jaar? Zegt het iets over de tijd waarin we nu leven, My Gender My Pride? Het zegt sowieso uh, inderdaad iets over de tijd waarin we nu leven. Het is de eerste keer uh, natuurlijk dat genderidentiteit uh, centraal wordt gesteld door ja. Pride. Uh, in plaats van uh, seksuele oriëntatie slash uh, diversiteit. Mm -hmm. Ja, precies dat. Nou, ik ik noemde het net al een beetje in mijn intro. Hè, van, uh, nou, best wel hard gezegd. Van, je voelt je veiliger om hand in hand uh, over straat te lopen. In een platse landsdorpje uh, dan in Amsterdam. Uh, is dat ook echt zo? Voel je je minder veilig in, uh, in de grote stad? Ja, zeker. Ik, uh, ik merk echt wel dat als ik... Uh, op uh, buiten de randstad uh, bu of buiten de grote steden ben mm -hmm. uh, die grotendeels natuurlijk ook uh, en dan zeker ook hier in de randstad um, zeer multicultureel zijn mm -hmm. uh, dat, je, dat je daar buiten toch wel echt veel, meer, veel minder um, je vrijheid opgeeft als het aankomt op veiligheid mm -hmm. uh, als ik uh, ergens uh, in Overijssel uh, op een willekeurig bankje uh, ga zoenen met een uh, jongen dan, uh, en, er, en er fietsen mensen langs. Dan zwaaien ze. Zijn ze dan, dan, dan maak ik me echt nergens druk om. Um, ja, ik denk dat dat ook wel... Uh, wat, wat, wat, eigenlijk wat, een soort wat, wat, wat, opvallend is. Wat doet dat is. met je op zo'n moment? Wat voor gevoel geeft je dat? Als je dus wel in Amsterdam loopt... Is het vooral een gevoel van ah. onveiligheid? Of heb je ook al echt ja, letterlijk ook... situaties meegemaakt? die? Uh... Zeer zeker. Het is zeker niet uh, alleen subjectief... Uh, Subjectieve veiligheid. Uh, ervaring, subjectieve ja. veiligheid. Dus is dus ook absoluut objectieve veiligheid. Uh, die aantoont dat deze situatie van toepassing ja. is. Um, ja, het is eigenlijk best wel uh, gek, zou je kunnen zeggen, dat je verwacht ja. dat um, grote, grote steden, dat, he, met heel veel diversiteit, ja. dat je daar. Um, dat, dat, dat, juist, de, dat je daar, dat je daar veiliger zou zijn. zijn. Ja. ja, precies. En dat daar alles kan, alles mogelijk is en alles gebeurt. En dat niemand daarvan opkijkt. Uh, no. Maar helaas is dat niet zo. Nou, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb de microfoon even aangesloten ondertussen. Hoi, hoi. Uh, de techniek, hoi. Ja, dat ik dat dat ik al dat dat zo ervaar ja. Oh, nou, ja, ja, Ik, ik uh, herken dat wel. Dat, hè, dat ja. Als ik in een grote stad loop inderdaad, dat ik, dat ik vaker het gevoel heb van... Nou, volgens mij mag ik hier niet helemaal mezelf zijn dan als ik... Ja. In een Noorpje inderdaad een overreizend... Ja, dat was, dat was vroeger natuurlijk wel echt anders. Um, dus wat dat betreft zou je, zou je kunnen zeggen dat ja. de, zeg ja. maar de, de, de basic emancipatie, tolerantie, acceptatie uh, zich inmiddels wel heeft voltrokken op het platteland. Uh, maar in ja. de grote steden juist uh, discutabel is. Nee, je, je was inderdaad ook uh, onlangs te zien in een uh, documentaire van uh, NPO3 van Haroon Ali, volgens mij, als ik het, uh, als ik het goed uh, zeg, het M-woord... Over welk woord hebben we het dan? Uh, ja, daar, daar, hij, hij noemt meerdere woorden die, uh, waar, waar, waar hem uh, voor zou kunnen staan. Uh, gaat, uh, die, hij, hij stelt die vragen ook uh, in, in, in de beschrijving van de documentaire. Gaat het om moslims? Gaat het om Marokkanen? Um, hij heeft de, een aanleiding voor zijn documentaire was een uh, column in de krant. En daar uh, werd wel degelijk geduld op Marokkanen. Mm -hmm. uh, wegens de, de, de vele vertegenwoordiging uh, ja. van, uh, van deze gemeenschap. Van geweldsincidenten uh, in de in incidenten. Vanuit die hoek. Ja. Uh, ja, ja. En uh, we hadden het even in ons vorige gesprek ook over de Nederland die daalt op uh, veel lijstjes. En toen zei yes, jij eigenlijk ja. tegen mij: dat is eigenlijk bijna gewoon 99% vanwege die veiligheid. Uh, zou je dan kunnen zeggen dat we. Uh, slechtere handhaving hebben, mensen die zich niet prettig voelen om het te melden. Of, uh, want het is dus wel een reëel probleem, maar ook in die cijfers blijkt telkens dat nog heel veel mensen het niet melden. Is er ook nog een soort, bijvoorbeeld bij jezelf, dan een soort angst om erover te praten, überhaupt over zo'n situatie? Nee, dat is er zeker niet uh, bij mij van toepassing. Nee, daar spreek je wel, wel. uit. Uh, ja. ja, maar ik snap wel dat, uh, dat meldingsbereidheid laag kan zijn omdat ja, eigenlijk zo waar als, je, als ik op straat uh, word aangevallen uh, vanwege mijn geaardheid. Dan moet ik het eigenlijk filmen. Wil ik er, uh, wil ik er enigszins wil ik enigszins kans maken op uh, vervolging via het Openbaar Ministerie. Ja. Uh, dus ik kan me zo voorstellen dat uh, heel veel LBT'ers daarom zoiets hebben van ja, uh, ja, het staat bij mij niet, uh, het staat niet op film. Um, wat, wat, wat gaat het uh, doen als ik hier uh, aangifte van, uh, van doe? Nee. Waarschijnlijk niks. Nee, en inderdaad. dat, dat inderdaad. is ook helaas ja. de waarheid. Ja, precies. En je, en je spreekt je dan inderdaad wel uit. Uh, niet gewoon dat je dat doet in je eigen omgeving, maar je spreekt je ook echt uit in vorm van opiniestukken in verschillende kranten en uh, online uh, magazines ook. Uh, dan even over het eerste blokje wat we nu bespreken, gaat dan natuurlijk over de acceptatie. Als mensen thuis dat nog uh, trouwens niet door hadden, maar. Uh, ik denk dat ze dat wel worden geaccepteerd. Ik beschrijf nu even wat hier in de studio gebeurt. En Ronald die maakt een leuke foto. Dat is, uh, wordt ook altijd uh, gewaardeerd. Uh, maar even over die acceptatie binnen de gemeenschap. Want bijvoorbeeld die opvattingen die jij net even zo opnoemt. Zeg maar, dat is uh, niet wat je deze week hoort als een grote bedreiging voor de Pride. Voor het, onze verworvenheden. Zeg maar, uh, de, die veiligheid en vanuit welke hoek dat dan komt. Zeg maar, de dreiging van ja, ik begrijp het. Ja, mijn vraag mij is een beetje te ingewikkeld. Nee, maar als, als je opvattingen hebt zoals jij zelf, ik weet niet hoe je dat ervaart, maar in ieder geval ik zie ze wel. Um, als je bijvoorbeeld te kritisch bent op het, uh, de multiculturele samenleving En ja, ja. een stad als Amsterdam, um, dat die LBTI-gemeenschap zelf dat uh, uh, een beetje ervoor wegkijkt eigenlijk en liever uh, de, de, de spel de prikt op. De rechtspopulisten. In de ja, wat, wat ik daar een heel oh. mooi voorbeeld van vond, dat was uh, dat, je, er was laatst een, een bericht van Stichting De Roze Leeuw. Um, en die hebben zich wel vaker uitgelaten op een manier dat je kan zeggen. Ja, is dat helemaal netjes? Dat weet ik niet. Um, maar daarvan kon hun veiligheid op de Pride niet gegarandeerd worden. Uh, uh, en dan niet uh, door mensen van buitenaf. Nee, door, door wegens mede-LGBT'ers die zich ja. gewoon niet konden vinden in de standpunten van die organisatie. Mm -hmm. En dan denk ik van ja, maar wacht even, um, je hebt iets dat heet uh, de Popper's Paradox hè, van, van Karl ja. Popper over, over tolerantie. En um, daar ligt de geweld, uh, de, is, is de grens eigenlijk geweld. En, en ja, oké, okay, je, je kan het niet eens met de mening, dat ja. is misschien ongelukkig verwoord. Maar ik vind het wel een hele slechte ontwikkeling dat uh, uh, die dan niet gewoon ook op de pride kunnen lopen. Omdat ze dus het risico lopen dat er uh, geweld op wordt gepleegd. Is, is dat een. Uh, ja, een eens, bankje, uh, ja. Je, ik vind dat we. Hè, er is ook zoiets als. Uh, agree to, uh, to disagreement. Uh, dus ja, dat, uh, ja die mening ja, deel ik. Precies. Waarmee uh, ik uh, je... zeker niet wil zeggen dat ik uh, fan ben van deze stichting, maar. Uh, idem, idem, uh, idem hoor. Ja. Idem. <laughs> idem. Nee, ik ik denk het heel dat heel we dat er allemaal over eens kunnen zijn, inderdaad. Uh, over die LBTI-gemeenschap gesproken, identificeer je je daarmee? Met je identificeert je als LHBTI'er, maar voel je je ook thuis in de gemeenschap? Uh, nou, ik maak automatisch natuurlijk deel uit van de lgbti gemeenschap, omdat ik een homoseksuele man ben. Um, ja, je noemt het, het woord uh, gemeenschap, voel je je thuis in de gemeenschap. Um, wat bedoel je daarmee? Nou ja, de... de de, de gemeenschap die, die refereert zichzelf aan een bepaald symbool, aan een bepaalde koers, aan bepaalde dingen die ze besluiten. De Pride is eigenlijk een uiting van de lhbti gemeenschap maar daar kunnen sommige mensen wel of niet mee eens zijn. Dat ja, er is binnen, binnen de gemeenschap uh, natuurlijk ook heel veel diversiteit. Ja, uh, en daar, uh, daarbinnen zijn uh, sommige lhbti'ers uh, meer fan van Pride en sommigen minder, of voor sommigen hoeft het. Helemaal niet. Um. Ja, je zit nu op een goede afstand van de microfoon. Dat is perfect. <laughs> Ik was even aan het move. Uh, ja. Ja, en, en, het en, en als we dan even concreet worden, het symbool van uh, die regenboogvlag bijvoorbeeld. Je hebt, uh, je hebt zelf uh, voor je studentenhuis, uh, waar je in woont in Amsterdam, uh, uh, het mooi versiert. Kan je daar wat over vertellen? Um, ja, wat wil je erover weten? Nou ja, het gaat natuurlijk over die vlag die nu voor het raam hangt. Ja, en uh, dat is uh, bij mij de, de klassieke regenboogvlag. Mm -hmm. uh, waarom is dat de klassieke regenboogvlag? Omdat uh, ik dat beschouw juist als de, de inclusieve vlag. Uh, je, tegenwoordig zie je, hier in Stanford moet ik zeggen... Uh, toen ik hier naartoe liep, toen zag ik eigenlijk helemaal geen uh, progress flags... In Amsterdam wel. Daar is de progress flag eigenlijk de norm. En nu ook met de rode cirkel in het geel links ja. van, voor intersex personen. Ja. En um, wat mij opvalt aan uh, die progress flag is dat, er dus wordt uh, dat de aanname is dat uh, de vlag daarmee progressiever wordt. Terwijl ik me dan toch afvraag of... Um, voor elke huidskleur en elke groep uh, binnen de lbti gemeenschap als je daar een, een streepje of een rondje voor moet hebben... Ja. Uh, of dat niet juist meer onderscheidend is... Terwijl de bedenkers juist zeggen... het is een inclusievere manier van, van, van benoemen van jezelf uiten... Ja, je ziet, je ziet dat er hè, ook nu dat, dat het intersectie rondje erbij is of, of, gekomen. Of is dat dan eigenlijk, als we, dat bedoelde ik eigenlijk meer met de gemeenschap... is dat dan een, is dat een deel die zich uh, de zogenaamd uitspreekt namens iedereen? Dat bedoelde ik eigenlijk net met de gemeenschap. Ja, ik ik vind het woord, sommige LBTI'ers vinden het woord gemeenschap aan zich al heel vervelend... omdat daar een soort van uh, ja. aanname vanuit kan gaan dat uh, we één zelfde groep zijn met dezelfde gedachten, gedragingen, habitat, et cetera. En zoals ik net al zei, is de LBTI gemeenschap super divers. Maar zelf heb ik niet zo'n probleem met het woord gemeenschap. Ik bedoel, we hebben het ook over de Joodse gemeenschap... ...en de Islamitische gemeenschap en dan... Uh, wat we daar, ja. waar we daarmee op doelen... zijn gewoon groeperingen binnen, binnen de samenleving. Maar uh, vanwege die connotatie... met het woord gemeenschap... Uh, in zaken als iemand dus... inderdaad zich gaat opstellen... Als, als het ware als een representant... van een groter geheel... Mm -hmm. um, dan... Uh, he, dat, dat woord gemeenschap... Da, daar gaat wel veel meer die pretentie vanuit uh, van die representatie... die iemand daarmee neerzet... namens een hele grote groep... dan dat je het hebt over... LHBTI'ers in plaats ja. van de lbti gemeenschap. Ja. Dus uh, als iemand uh, uh, zich zo opstelt, dan kan ik me daar ook wel uh, echt heel erg aan ja, storen. Zeker. Uh, vanwege die diversiteit binnen de, binnen, binnen de gemeenschap. Ja. En, en uh, vaak is het natuurlijk ook de lbti gemeenschap wordt neergezet als heel uitbundig, vooral tijdens de Pride Amsterdam. En om dan richting een uh, muzikale onderbreking te gaan, heb je juist gekozen allereerst voor wat rust, namelijk een klassiek muziekstuk. Kan je ja, je hebt gezegd van uh, deze kwam ik tegen, ik ben heel erg fan van uh, klassieke muziek. Is dat ook iets waar je in het dagelijks leven in kan vinden in kan terugvinden? Ja, zeker en ook absoluut van uh, Chopin specifiek, dat is natuurlijk een hele, hele bekende, maar uh, zijn ook turners die, uh, die staan uh, zowaar non-stop uh, bij mij uh, aan thuis in mijn studiootje driehoogachter achter uh, in Amsterdam. <laughs> um, Waarom ik voor dit nummer heb gekozen is omdat, nou, we hebben het nu ook natuurlijk uh, in zaken Pride en uh, de onderwerpen waar we het nu over hebben, uh, gaat het vooral over identiteit. Uh, en dat zie je tegenwoordig heel veel. Uh, ook in de politiek, uh, ook op, op linksregissief vlak, dat de nadruk eigenlijk, hè, zoals je die voorheen, uh, zag je dat eigenlijk alleen maar bij rechts conservatieve populisten. Mm -hmm. ja. hè, alle migranten zijn een gevaar voor de samenleving bijvoorbeeld. En um, verrassend genoeg zie je dat uh, juist ter linkerzijde er nu ook steeds meer um, ja. identiteitspolitiek, uh, dat daar sprake van is. Um, maar er is ook nog zoiets als klassen. Ja. Uh, en ik kom zelf niet uit een, uh, uit een heel rijk uh, uh, gezin en heb niet zo'n uh, welgestelde achtergrond. Uh, en in mijn uh, zoektocht, of zoektocht, uh, ik ben, ben ja. wel heel erg bezig geweest... Uh, met mezelf um, daar los van maken uh, en mezelf willen ontwikkelen en om het klassiek te zeggen verheffen zeg maar ja. uh, te ontstijgen heel veel boeken te lezen en in die uh, weg kwam dus ik ook uh, uh, klassieke, de, muziek, de klassieke muziek uh, op mijn raar. weg uh, zodoende ik vind dit zijn zijn uh, mooiste nocturne dus zodoende deze keuze waar dominique zichzelf in kan terugvinden de nocturne op 9 nummer 2 Chopin. Maar, ik ben helemaal rustig geworden. Je bent helemaal rustig geworden. En straks weer. Uh, wat, wat, ik wilde ja, net gaat, zeggen. Het is gewoon bij mij bestoken met vragen die mij natuurlijk weer ontzettend onrustig maken. Dus, uh, ja, ja nee, dat, is, dat is wel een beetje de opzet. Maar. Uh, uh, een mooi stuk, inderdaad. En uh, uh, inderdaad, de rust. En ik kan heel goed begrijpen dat je daar. Uh, t, uh, net zoals iedereen dat heeft met zijn favoriete muziek. Of uh, uh, een van zijn favoriete. Muziek dat je daar je rust in kan vinden en ook letterlijk dat deze muziek rustig is, maar dat je gewoon heel goed ook de emotie van, van het lied uh, mee, kan, uh, mee kan leven. Um, we hadden het net over de identiteit en de acceptatie uh, van mensen. Um, en de grootste risico's daarvoor zijn misschien niet wij zelf, omdat we met elkaar, met onszelf in de clinch zitten. Uh, maar toch altijd wel de risico's of de bedreigingen van buitenaf. Nou, dus mag zo, ik, ja? ik daarop in de omdat op dat ja. met jezelf in de clinch, zit heel kort. Want um, je hoort vaak inderdaad, uh, mensen zeggen zeker van voorgaande generaties. Uh, wat natuurlijk een positief teken is, want dat betekent dat het tegenwoordig makkelijker is om, uh, om uit de kast te komen. Uh, dat zij het vaak hebben over een, een, een strijd uh, of iets der, dergelijks in die trant van zelfacceptatie. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk uh, een soort van vals frame. Ja. Want daar gaat het idee van uit dat uh, dat dus puur iets interns is. Terwijl die strijd van zelfacceptatie eigenlijk... Uh, ...immer te maken heeft met externe factoren. Namelijk, uh, wat vindt de maatschappij van mij uh, ja. als ik homoseksueel ben? Dus dat, het doet heel intern klinken, maar het heeft eigenlijk wel degelijk te maken met allerlei externe partijen. Ja, en, en inderdaad, over die externe de factoren dan gesproken... de conservatieve wind... Uh, ja, die, die een beetje weer is gaan waaien, zeg maar. De windkracht uh, die is de laatste jaren weer wat, uh, wat verhoogd. Uh, en niet dan alleen bijvoorbeeld in Amerika... door een hele duidelijke conservatieve president... Uh, met hoe dat stelsel dan werkt... ook automatisch conservatieve rechtspraak uh, vier jaar later. Uh, maar Helaas. ook in Europa en Nederland... Uh, ...wakkert die winst uh, sterk aan. Is dat ook uh, iets waar je uh, wel echt oprecht zorgen over maakt? Uh, kijk, iets wat ver weg gebeurt in Amerika. We vonden dat altijd uh, als een groot voorbeeld. Maar is het ook iets waar je zorgen maakt in Nederland? Van, hé, hey, het kan hier ook misgaan. Ja, absoluut. Uh, als je kijkt naar... Uh, ik, Geert Wilders is nog altijd de tweede grootste partij... Uh, ...of de PVV. Maar goed, uh, het is toch ja, wel... Uh, PVV ja. en uh, Geert Wilders is, uh, is toch één... Um, is het is nog steeds de tweede grootste partij van Nederland. Nou, als hij, uh, ik, ik, ik zou er zelf niet aan moeten denken dat iemand als hij uh, minister-president is... Uh, dan krijg je dus een, een, een soort van uh, Orbán-figuur ja. hier. Um, in po in uh, Polen, Hongarije, Oost-Europa heb je natuurlijk inderdaad... Uh, of inderdaad, heb je ook echt uh, gezien de afgelopen jaren... dat er een heel uh, veel meer conservatieve wind is gaan, uh, gaan waaien... Uh, jij zegt uh, de, uh, dat, dat, dat je de afgelopen jaren ziet dat uh, het, het, het, de windkracht uh, wat is toegenomen. Wat ik, ik, ik zie zelf wel dat die nu weer wat stagneert en dat je wat meer op... Uh, hè, volt vind ik daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van dat er, dat er in de politiek wat meer uh, mensen toch wel weer vertrouwen krijgen in partijen die de potentie hebben om meer gevestigde, fatsoenlijke, in een liberale democratie passende... Uh, partij dat ze daar meer vertrouwen hebben en toch te, wel weer op met, gaan stemmen. Met, ja, met tegelijkertijd dus ook dat vol de partij is die ook tegen de huidige gang van zaken is. Dat is eigenlijk exact, best wel een unieke, dus uh, zij zijn wel bijvoorbeeld ja. ook voor, voor, duidelijk voor hervormingen op uh, Europees niveau van Europees beleid, Europese Unie en alles wat daar er, wat er binnen speelt. Um, en en nou, dat vind ik wel een goed voorbeeld, want uh, restconservatieve populisten zijn uh, allemaal voor uh, for, for Nexit, even uh, gesorgeerd gezegd. Ja. Um, of gesorgeerd gezegd, volgens mij uh, is, is zeker gewoon Geert zo? Wilders ja. bijvoorbeeld, die is voor uh, Nexit. FVD ook. Uh, FVD ook. Um, en SGP is volgens mij ook niet zo'n fan van nee, uh, de Europese nee. verhalen. Ja, 21, die, uh, die vindt het, uh, heb ik begrepen, niet zo'n goed idee om. Ja, maar die zegt uh, uit overal want ja, in de twintig. Ja, um, ja een grapje, maar door mijn flauwe afgedwaald. grapje ben je even ja. afgedwaald. Uh, nee, waar ik eigenlijk een beetje, je noemde het net al, inderdaad, de Hongarije. Oh ja, en, ja, en, ja, ik weet het alweer. Ja. Um, omdat we het dus hebben over kritiek op de Europese Unie, is eigenlijk wel wijd verspreid uh, vandaag de dag, overal. Ook uh, zeker in, uh, in West-Europa. Uh, dus um, het is, het, dat is eigenlijk mainstream geworden. Maar dan niet, hè? je ziet dat een partij als Volt uh, wel heel ook kritisch is op, uh, VVD al, altijd al in theorie, ja. op een Europese Unie. Uh, maar dat, een, dat zij niet een exit voorstaan, voor staan, maar wel degelijk voor uh, hervormingen ja. zijn. Maar is het, is het niet vooral ook liever een... liever uh, aan vasthouden. Is het niet vooral ook een gebrek aan, aan partijen die een beetje die verbindende factor proberen te zijn? Want, want ik heb zelf heel sterk het gevoel dat dat merk ik nu ook nu een beetje meer in deze wereld terechtkom. Um, is gewoon, het is heel erg gericht op de LBTI-community. Maar je ziet eigenlijk heel weinig uh, dat er wordt gekeken naar hey, hoe kunnen we nou laten zien aan conservatieve bewijzen spreken uh, waar wij voor staan in de kern. Hè? Want de kern in mijn ogen is gewoon ja. uh, je, je, wat, je, je wil wat kunnen hebben, je wil kunnen liefhebben. Weet je wat het toeval doet? Ja, dat we daar in deel 3 over gaan hebben. Oh, dan ga ik hem onthouden. Ja, ja. Nee, heel goed. Nee, nee maar die, die vraag uh, die had ik inderdaad. Uh, maar, dat maar het komt... recht om liefde te dus kunnen ja, hebben en super. gelijke rechten te ja. kunnen hebben als LBTQIA, ja. uh, dezelfde rechten te kunnen hebben als een uh, heteroseksueel? ...die uh, he, in, een, in een land waar, uh, om daarop terug te komen, iemand als Geert Wilders minister-president is... Ja. ...dan uh, ga je dus uh, toe naar een situatie waarin de een, meerderheid, de rechten ja, van, de de van meerderheden... Ja. Ja, ...naar een uh, illiberale democratie. Dan, dan is dat dus het conservatisme en ja, op lokaal, regionaal, uh, landelijk niveau ook dus een, een reëel risico uh, in Nederland... Uh, ja, dan ook een ander wat zich meer afspeelt binnen onze landsgrenzen. Uh, we lezen er al veel over. Dat is überhaupt de, de migratiecrisis of de opvang van uh, migranten. Dan, uh, maar waar sowieso al rekening mee moet worden gehouden sinds enige tijd... is dat LBTI'ers uh, apart worden opgevangen in het tolerante Nederland. Klopt, ja. Um, je haalt dit vast aan omdat ik hier een heel uitgebreid uh, opinie uh, ja. over heb ja. geschreven... Uh, in de k krant um, Ja, klopt. Uh, je ziet dat er uh, allemaal aparte vleugels uh, binnen AZC's worden ingericht voor LBTI'ers, omdat, zij niet, omdat de, de, de, er niet gewaarborgd kan worden dat zij veilig zijn uh, in de normale uh, ja. dependances, onderdelen van, uh, van, van het AZC. Um, ja dat, dat vind ik heel, uh, heel problematisch heel zwak ook heel ja. laf dat betekent dus dat je niet gaat staan voor dat je al vanaf dat mensen dus met intolerantie jegens LBTI'ers, al vanaf daar in dat Nederland ze hier mee binnenkomen, binnenkomen. Ja. dat ze dat ze worden gepleased in um, afsluiting van LBTI'ers in de samenleving ja. Maar dan, dan, dan zegt dat dus niet alleen iets over dat ze niet geaccepteerd worden door de groep waarmee ze Nederland binnen zijn gekomen. Maar het zegt eigenlijk nog tien keer zoveel meer over Nederland die gewoon zegt, oké, okay, vanaf minuut één is het gewoon oké okay dat je dat niet accepteert. Terwijl 200 meter verderop in Amsterdam dan de Pride gaande is. Dat ja, die, nou ja, als, als je LBTI'ers inderdaad uh, dus in, in, in aparte vleugels uh, gaat stoppen... Dan, uh, dan is wel het idee wat je afgeeft, inderdaad uh, dat, uh, dat veiligheid, de veiligheidswaarborging, uh, de tolerantie van LHB ter Iers in de samenleving, dus niet daar apart van, uh, dat je die niet, uh, niet, bes niet, niet beschermt. Dat is klaarblijkelijk niet, uh, niet belangrijk uh, ja, ja. genoeg vindt. Dat vind ik uh, en, en dan, en dan heel moesmakend. Ook, ook weer dit probleem inderdaad. We hadden het net over dat. Straks uh, moeten wij nog in apart, uh, aparte LBTI-woonwijken. Uh, ja, niet, niet LBTI-vrije zones, kijk, maar LBTI-zones. Ja. De brasilianisering ja. van de samenleving noem ik dat. Dat we allemaal in van die, die omgehekte flats moeten gaan wonen. Om te zorgen dat we nog een beetje vrij zijn van criminaliteit ja. in onze eigen community. Net zoals in Amerika van die gated uh, communities, zeg maar. Ja, precies. Deze asielzoekers, als zij een uh, verblijfsstatus krijgen. en hier zich gaan, uh, gaan settelen. Ja. Dan komen zij in een samenleving uh, terecht waarin uh, gelukkig dus niet die, uh, die LBTI-zones uh, woonwijken zijn. Um, ja, dan, dan komen zij dus al met een, met een achterstand. Komen zij het land in? We hadden het net inderdaad over, de, uh, over die rechts-conservatieve populistische stroming, zeg maar, die. Uh, ook dit probleem heel makkelijk aangrijpt van we moeten alle grenzen uh, sluiten en zo. En dan is er aan de andere kant, daar hadden we het net dan ook uh, over, over de LBTI gemeenschap zelf, die dit probleem eigenlijk, uh, kijk het is er, en er zetten binnen het COC bijvoorbeeld ook wel mensen voor in om die opvang misschien wat beter te regelen, zeg maar. Uh, maar het is ook niet zo'n heel hot item weer, uh, om het zo maar even te noemen. Je schreef laatst ook een stuk in... Uh, de EW Magazine, zoals het tegenwoordig volgens mij heet. Uh, Elf, geen Elsevier 4 Weekblad. weekblad. Uh, Waren progressieven begrijpen dat homo's bang zijn uh, voor de islam? Kijken we te veel weg? Ja, absoluut. Je ziet daar ook een heel andere houding. Je noemt het, het COC. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook dat, dat zo'n organisatie als het COC uh, best wel uit de slof kan schieten als er sprake is van, uh, van intolerantie. Uh, vanuit uh, de christelijke gemeenschap in Nederland, maar dat zij niet op dezelfde manier uh, uh, zich zo, zo, uh, zo uit de slof schieten als het gaat om, uh, om, de, om uh, intolerantie vanuit de islamitische gemeenschap in ja. Nederland. Ja. Um, ja, de, de vraag ja, is waarom? Eigenlijk de beide... Nou, ik be weet wel waarom. Ja, uh, want ze, dus iedereen ja, waarom, is als de dood om uh, uitgemaakt te worden voor racist, xenofoob. Uh, nou. nou, misschien wel homofoob. Noem Nog? het allemaal maar op. Ja. Waarom homofoob? Nou ja, bijvoorbeeld als je je uitspreekt... Uh, uh, ik ben uh, wel eens homofobe Daartegen, daar of dan word je natuurlijk in een bepaald hokje gestopt. Als je je bijvoorbeeld hierover uitspreekt, dan ben je bijvoorbeeld ook tegen migrant in het algemeen, uh, misschien tegen die leuke Pride-Progress-vlag en zo. En dan word je inderdaad wel eens uh, homo. Maar dat is mijn eigen ervaring. Misschien is dat helemaal niet uh, zo, zo relevant voor nu, maar waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan, het eerste... Uh, ja, als je... Als Oh, ja? okay, we ja. moeten alweer uh, afronden. Moet, ja. wat, wat ik hier nog over wil zeggen is dat... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, in het verlengde van, van de titel... en dat is ook de, uh, de essentie van mijn stuk... is dat ik het dus heel vreemd vind dat uh, progressieve juist... Uh, hey, er zijn hier best wel uh, kerken in Nederland... waar je regenboogvlaggen aan ziet hangen. Uh, geen ja, moskee en het, ja. de, de islamische gemeenschap is gewoon veel conservatiever. Het is veel moeilijker ja. om daar... waar onmogelijk om daar uh, LHBTI uh, binnen te zijn... Uh, dus ik verwacht juist van progressieven, zoals zij ook in het verleden zijn, uh, zich daartegen hebben verzet. Uh, vanuit uh, humanisme, verlichtingsidealen, uh, ja. normen. Ja, je, um, maakt, je maakt eigenlijk een, een, een perfect. Kijk, je, je maakt het bruggetje zo, zeg maar. De, die, die is nu bijna af, want namelijk naar het volgende nummer. Uh, de conservatisme komt toch altijd voort uit vasthoudendheid. Uh, en dat zit hem toch vaak in religie. Hè? Mensen die van begin tot eind zich vasthouden aan iets. Uh, Take Me the Church van uh, Hozier ja. uh, geeft daar denk ik een mooie invulling aan, maar je hebt hem zelf uitgekozen. Wil je hem aankondigen? Um, ja, wa uh, um, waarom ik dit nummer heb gekozen is uh, omdat ik zelf uh, ben opgegroeid in uh, in de kerk mm -hmm. uh, en eigenlijk um, ja daar, wa daar was ook uh, genoeg uh, sprake überhaupt in de kerk, maar ook in de de, de kerkelijke gemeenschap waar ik uitkom. Um, ook al de, de, deed het zich soms voor als, uh, als, als vrij liberaal maar in, in de praktijk lag dat een stuk genuanceerder um, en uh, zoals jij net al zei zie je uh, van oudsher altijd een, een verstrengeling tussen uh, rechts conservatief populisme en uh, christelijke cultuur op z'n minst mm -hmm. um, laten we gaan luisteren ja laten we dat Even doen every Sunday's getting more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 Vond het ook een toepasselijk nummer uh, tijdens deze Pride en zeker uh, het, het gesprek dat uh, eigenlijk een beetje voorbij vliegt. Hoe ervaar je het zelf, Dominique? Ja, het vliegt inderdaad uh, voorbij. Uh, ik zag net dat het al, uh, al kwart voor uh, drie is inmiddels. Kwart voor drie inderdaad. En dat betekent Kijk vooral eigenlijk... al, trouwens ook de videoclip van, uh, van dit nummer, mocht je die nog niet hebben gezien. Die is uh, ook heel, uh, heel aangrijpend. Ja, goede tip inderdaad. En uh, over kwart voor drie gesproken. Op het plein is het ook al gezellig druk. Volgens, het waren net al de muziek aan het testen. Want hier komt straks om vier uur de parade binnen. Die over een klein kwartiertje start vanaf het stationsplein. Uh, over de boulevard. En uh, die komt hier binnen. uurtje duurt die parade met veel muziek, veel gezelligheid. En dat gaat natuurlijk uh, helemaal goed komen. Maar we gaan het nog even hebben over... Alles waarom we vandaag dit kunnen vieren. En dat zijn natuurlijk omdat we in Nederland best wel ver zijn met onze verworvenheden. Nog steeds een stijgende lijn daarin hebben. Uh, in die rechten. Maar met een regelgeving uh, uh, zeker, ja. ja, ja. En dus dat ligt ook wel goed vast, zou je kunnen zeggen. Nou, de, de acceptatie, daar hebben we wat dingen over gezegd. Uh, Veiligheid is juist, alleen maar een achteruit. Ja, ja. En, de, en, de, en, de, en de risico's. Nou ja, twee factoren hebben we daar dan even van, uh, van uitgelegd, inderdaad. Hoe beschermen we het? Wat wij hebben nu. Op dit moment hoe beschermen we zo goed mogelijk uh, dat we niet teruggaan in de tijd zoals in amerika nu wel het geval is je bedoelt dat uh, dat, dat ons recht uh, ja. zou worden afgepakt gewoon, uh, hoe, hoe, letterlijk gewoon hoe beschermen we voor wat we nu hebben door te staan uh, voor, voor, uh, voor, de, voor mensenrechten liberale democratie uh, verlichtingswaarde en normen uh, ja, als je, daarvoor, als je daarvoor staat, dan, uh, dan is het uh, onmogelijk om daar naar terug te gaan. En wel, wel, wel, welke essentie? Maar goed, je zag heel veel, ja. heel veel onderdelen daaruit. Uh, zag, je, zag je ook in, uh, in, in, in Amerika? En daar gaat het toch. Uh, ja. Helaas zie je dat daar uh, abortus. Uh, ja abortus bijvoorbeeld, maar ook, ja, ook het ineens weer een, een hele relevante discussie is op uh, of uh, mannen wel met elkaar nog mogen trouwen binnenkort bijvoorbeeld. Ja, was, hè? maar ja dat, dat we dat ooit hadden gedacht van het, uh, van het mooie Amerika gelukkig ja, het was, er, no het was gelukkig in een republikein die uh, die de de, de uitspraken ja, deed de van West -West. alle alle grote zaken ja, homo huwelijk uh, dat het niet meer strafbaar is om überhaupt nee. bijvoorbeeld seksueel contact te hebben met iemand van het gelijke geslacht zijn allemaal uh, de, de, de, de grote ja. zaken zijn geschreven uh, door republikein. Nou ja, dat maakt het. Uh, dat verhaal is nog een verhaal op zich, inderdaad. Net zoals republikeinen nu. ook uh, voor ja. abort, ab, abortus voorstonden in het verleden. Ja. Uh, helaas is dat uh, nu anders. Nee, inderdaad. En dan zijn er ook. Ja, er, is, er blijft altijd een groep, ook in Nederland, die bijvoorbeeld zegt van het hoeft van mij allemaal niet zo uh, uitbundig en dan heb ik het voor mensen buitenaf. Die vinden het allemaal onzin, te veel, te overdreven, te gek. De, allemaal, die mensen zijn allemaal gek van hunzelf en het is, uh, de, de, die comments lees je dan bijvoorbeeld of die reacties hoor je natuurlijk ook steeds vaker in de media. Omdat we een steeds uh, pluriform uh, medialandschap uh, uh, krijgen. Uh, niks van aantrekken? Nee, zeker niet. Nee. Uh, ja, je hoort inderdaad ook vaak dat er dan gezegd wordt dat. Hè, hoe er tijdens de kennelparade, uh, tijdens Pride in Amsterdam. Hoe uh, men er dan bij loopt dat dat een uh, afschrikkende uh, werking zou hebben. voor jonge lbti die in de kast zitten. Ja. Nou, het lijkt mij niet echt een, uh, een goed uitgangspunt om, om dat problematisch te vinden als je. Uh, nog uit de kast moet komen. Dat ja, is echt kijk, een kijk, goed startpunt. Ja. Als ik even voor mezelf mag spreken, ik, ik heb daar wel, wel moeite mee gehad hoor. Uh, Waarom? was laatst in, in Almere, was er Waarom? een poster van een, een transgender volgens mij, waarvan je ook echt een, een stuk uh, van het penis zag. En ik snap best, en, en of dat dan. Ja, die, die een, expositie ja, in de ja, en, en, kijk, en of dat dan hè? iets ja. rationeels is, dat weet ik niet. Hè? Dat kan ook iets irrationeels zijn, maar. Um, ik heb daar wel moeite mee gehad. En ik, ik ken mensen in mijn omgeving die er moeite mee hebben gehad. Dus, maar waarin zit die moeite dan? Ja, dat, dat is dus iets ook waar ik mijn, mijn vinger al heel lang op probeer te leggen. Venis van, van, nee, voor iets... meer uh, bloot. Op want, want tegelijkertijd, kijk, uh, als je het even heel rationeel gaat benaderen. waarom zouden mensen geen, weet ik veel, uh, cartoon-doos aan mogen doen naar werk? Of zo, weet je. is dus het even heel, heel erg uh, chargeert. Dus inderdaad, ook. Waar ligt dan de grens ik, bij naaktheid? de essentie van jouw punt is: uh, uh, is het misschien te confronterend? Misschien? Ja, en nee, dat punt. Ik, ik of het niet. zie je vooral de specifieke, uh, dan denk ik bijvoorbeeld ook even aan, aan fetisjes, uh, vooral heel veel expliciet. Uh, beelden die niet per se representatief nou ja. zijn... voor het nee, grootste dat deel, deel ik, dat je en, en de supermarkt, Precies, en, uh, en, en dat vind ik jammer. Want het dat je ziet ook vaak, eten. Eten. Ook, ook als je kijkt naar Amerika... met het, het verbieden van het homohuwelijk en dergelijke... het argument wat ze dan vaak aanhalen... is niet dat ze de, tegen het, het, het liefhebben zijn... En, en dat het allemaal mag. Maar de, de, de, ze, ze, ze, gaan, ze proberen eigenlijk steeds nieuwe redenen te bedenken... in mijn ogen, of er, komen, er komt een, is een soort nieuw gedachtegoed aan het ontstaan. Van ja, nee, maar uh, trouwen is iets puur christelijks... En, And, and, uh, uh, anders dan ga je maar een geregistreerd partnerschap aan. Dus daarom moet het weg. Dat is dan zeg maar uh, de, de reden die wordt gebruikt. Ja. Hè? En, en ook nu hier uh, met Pride zie je zoiets van... van ja, maar uh, we zijn niet tegen de Pride. Maar omdat mensen uh, inderdaad uh, met kleding rondlopen, uh, naakt zijn... en ik moet ook heel eerlijk zeggen... Uh, er lopen ook gewoon kinderen rond op Pride. Ik kan me best voorstellen uh, dat dat misschien niet... Hè? Dat, je, dat je dat niet moet ja, willen. Maar dan, ja. Ja? Nou, ik denk, nee, maar dat, is niet, ja, maar ik denk dat dit, dit ja. even een discussiepuntje is voor... We heel, daar kan je zeg maar ook nog heel lang aan wijden, want ik denk dat dit inderdaad een onderdeel is van, van dat imago inderdaad. En als we dan over dat imago hebben van, van Amsterdam, uh, wat misschien dan wel weer wat een terechter kritiekpunt is, uh, dat het te commercieel is. Bijvoorbeeld die parade zelf. En uh, denk je ook dat daar wel, wel dan iets in zit? Um, nou, als je het hebt over, die, uh, over dat commerciële, dan. Uh, ik ben bijna elk jaar uh, staak aan de kant. Straks uh, sta ik. Uh, uh, aanstaande zaterdag sta ik voor het eerst op een boot, heel leuk. Met op de hoger onderwijsboot. Uh, maar als je vanaf de zijkant dan allerlei uh, commerciële partijen op boten voorbij ziet komen. daar is inmiddels ook wel redelijk een uh, stokje voor gestoken. Dan uh, denk ik wel, ja, waar, waar, waar, waar was. Uh, uh, waar, waar waren deze commerciële partijen toen onze rechten nog bevochten moesten worden? Het is natuurlijk heel makkelijk om, om in deze tijd uh, ja. met regenboogvlaggen te gaan wapperen. Um, ja, net, zoals ik zeg, ik sta dus aankomende zaterdag op de hoge onderwijsboot uh, vanuit UvA Pride. Nou, de UvA die uh, als onderwijs in publieke studieinstelling, ja. die wou tot een aantal jaar geleden ook, uh, ook niks weten van, uh, van deelnemen aan Pride uh, Amsterdam. Omdat het zogenaamd uh, dat, daarmee uh, politieke stelling dat, dat uh, zou is dan worden dan wel, genomen. Dat, dat is dan wel 360 graden gedraaid, ook op andere vlakken van diversiteit, of niet binnen de UvA? Ja, zeker, zeker, ja. Maar uh, het punt wat ik wil maken is dat je dus ook niet eens alleen vanuit de commerciële partijen... maar ook vanuit de, publieke, vanuit de publieke sector gewoon heel veel sprake is van pinkwashing. Als je dat dan allemaal voorbij ziet komen aan de kant, dan denk ik wel ja, voor mij uh, hoeft dat niet per se. Ja, ja, en inderdaad die kritiek op de, de, de kennel. Mag wel uh, nog steeds een feest zijn. Mag nog steeds wel, uh, want ja, inderdaad, ligt het nog steeds in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van Pride. Pride is protest. Nou, Pride hier, of, of Pride niet hier. Uh, nou, ook hier in Zandvoort, denk ik. Maar zeker in Amsterdam is, uh, is ontstaan als een feest. Uh, en je ziet dat er steeds meer groeperingen zijn die, die heel erg de, de focus willen hebben op uh, protest. En uh, ik denk dat het heel goed is om activistische elementen daarin. Die zijn er ook altijd wel, wel geweest. Uh, maar het is, uh, Pride is nooit een. Uh, ...protestevenement geweest. Het is altijd een, een, een, een, een, viering, viering. Van, een viering van trots. Ja. Uh, een festival van... Uh, ja, een, ...een viering geweest. Dus, uh, ja, precies. En uh, over die Pride uh, gesproken... Het is gewoon feitelijk onjuist. Als je zegt, ja. uh, uh, het was altijd een protest... ...en dat moet terugkomen. Nou, Dan zou ik zeggen, maar verdiep je even maar de, in de geschiedenis de, van de, Pride de, dat Amsterdam. Dat protest dan liever op een ander moment. Maar is, is dat niet oh. ook iets wat een beetje wordt gestuurd... ...door het feit dat er toch wel heel erg een koppeling is met... Uh, ...in het specifiek links, hè? En, en of wat dan als links wordt beschouwd... ...ik geloof niet ja. zozeer in, in het links rechts spectrum ...en uh, de Pride en überhaupt de hele LBTI-gemeenschap. En dat daardoor misschien ook... Uh, ja, de, ...de uiterste, ja, er is inderdaad heel weinig tijd. Nee, helemaal terecht. Nee, ik, ik hou mijn mond, maar dat, dat was iets wat ik, wat ik nog zat te denken. Nee, ik wilde inderdaad naar de, naar, naar de boodschap, inderdaad... ...waar ik altijd een beetje mijn, uh, mijn interviews over het algemeen... ...een beetje mee probeer uh, te, af te sluiten... Uh, we, staan aan de, of we staan midden in de week uh, van Pride uh, in, in een lastige tijd zoals we al lang zijn gegaan, maar ook in zijn algemeenheid. Mensen zijn wat onzekerder over uh, de dingen die nu allemaal opeens tegelijk uh, aan de hand zijn. Uh, wat betekent uh, Pride voor jou juist nu? Uh, trots uh, kunnen en mogen zijn op, uh, op wie je bent uh, en ook daarin uh, je medemens vinden. Dat is een hele korte, Als LHTier, kort en bondig. In, in, in, in. Uh, dan ga je nog veel feesten komende week? Uh, nou, ik ben zeker van plan uh, van her en der wat, uh, zeker wat, wat straatfeesten ook mee te gaan maken. En uh, er is ook een heel interessante lezing. Uh, of er zijn de hele week zijn er heel interessante lezingen vanuit ja. Pride University. Daar wil ook nog een aantal... Uh, van bijwonen, onder meer over pinkwashing ja, toevallig. Oké, okay, nee, hartstikke goed. Veel plezier. Het gaat er van nemen Jelmer. Veel plezier komende week. En uh, ja, Dominique Wiedeman, dank dat je hier uh, dit uur uh, bij wilde zijn. En uh, wij gaan ook richting het feest uh, in Zandvoort. Uh, Pride in the Mirror en nu is het Pride uh, in the Streets, uh, zo meteen natuurlijk. Uh, Rainbow Radio Sandford gaat de komende twee uur nog eventjes door. Ondertussen horen we al het nummer uh, draaien wat, uh, wat we graag wilden als afsluiting. Want we gaan natuurlijk uh, lekker feestelijk eruit. En uh, dat kan maar met één nummer. Volgens mij is het Daft Punk, ik hoor nu zeg maar de plaat draaien. Want volgens mij is het een originele opname van een 12 inch. Ja, One More Time, daar is ie. Nou, en nog één keertje. Daft Punk met uh, One More Time. Veel plezier deze week.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 Stop. We're gonna celebrate one more time, one more time, one more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feeling music's got me feeling the need.